NOS-journaal. Gert Kluk. TVD zet deur op kier voor aanpassen sociaal akkoord. Brabant legt veehouders bouwstop op. En Amerika ontsnapt begin jaren 60 aan kernramp.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 Bij de ANWB, John Bakker met verkeersinformatie. Ja, geen files, maar wel een bericht van de spoorwegen. Want van en naar Leeuwarden rijden geen treinen. Het heeft te maken met een stroomstoring en de vertraging is meer dan een uur. Zonder gevolgen. Vanaf volgend jaar mogen we minder pensioen opbouwen. Ook de 67 jaar is niet meer heilig. Verder economisch niet. Moet ik nou blijven sparen voor later?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 Goedemorgen, het is zaterdag 21 september. Er zijn verkiezingen in Duitsland, gaan we zo over praten. De Partij van de Arbeid die praat over de JSF. En het sociaal akkoord is niet heilig. Terwijl premier Rutte er nog zo trots op was. Dit is een historisch moment. We hebben zojuist met elkaar een akkoord van vertrouwen gesloten. Het is namelijk niet heilig voor de VVD. De Telegraaf opent daarmee vanochtend. In een interview met de krant zegt VVD-fractievoorzitter... Halbel Zijlstra dat het akkoord wel tot besluiten moet leiden. Tijd voor een gesprek met Joost Vullings. Joost, Zijlstra vindt het kennelijk tijd uh, voor een signaal. Want anders doe je zoiets niet groot bij de Telegraaf. Waarom? Nou ja, kijk, er wordt natuurlijk uh, dus veel gesproken tussen de coalitie en de oppositiepartijen. En ja, heel vaak zeggen de oppositiepartijen, wij willen wel plannen van jullie steunen, maar dan willen we er iets voor terug. En wat ze er dan vaak voor terug willen, zijn dingen die zijn eigenlijk vastgelegd in het sociaal akkoord. Dus uh, dingen waardoor het dus niet kan. Zeggen van ja, Dan zegt de, de coalitiepartijen, ja, we hebben afspraken met die werkgevers en werknemers, die zijn voor ons zo belangrijk dat wat jullie willen, dat gaan we niet inwilligen. Ja, dan lopen die oppositiepartijen weer boos weg. En dan kom je er dus niet uit. En ja. kennelijk is zelfs Zelschad tot de conclusie gekomen... dat wil, ja, wil, er zaken gedaan worden, dat hij toch een concessie moet doen. En dus is voor hem het sociaal akkoord niet langer heilig. Nee, want eigenlijk zit de politiek een beetje gemangeld... tussen aan de ene kant de polder, of het kabinet zit gemangeld... tussen aan de ene kant de polder. En aan de andere kant, ja, de politieke partijen met name ook... zij die het kabinet aan de meerderheid kunnen helpen in de Eerste Kamer. Ja, klopt. Kijk, het kabinet is er heel trots op. Dat ze natuurlijk, bijvoorbeeld eh, naast het sociaal akkoord, is er nog een onderwijsakkoord en een zorgakkoord. Daar zijn ze heel trots op. Zeggen ze ja, dan hebben we heel veel draagvlak door gekregen in de samenleving. Door met het maatschappelijk middenveld akkoorden te sluiten. Maar vervolgens hoor ik dan in de Tweede Kamer gemoppen. Van ja, natuurlijk zijn die akkoorden best belangrijk, maar uiteindelijk. Uh, is het de politiek die besluiten moet nemen. En wij staan als oppositie compleet buitenspel. En let wel, hè, het is natuurlijk een minderheidskabinet in de Eerste Kamer. En iedere keer als wij wat vragen, dan is het van... ja, sorry, we hebben afgespraken gemaakt met het... Uh met die organisaties in het land. Ja, en daarvan zeggen de oppositiepartijen ook achter ik bedoel, wij als politiek zijn er ook nog. Sterker ja. nog, wij hebben eigenlijk iets meer te zeggen. Dat vinden ze zelf. Dus ja, vandaar dat er ruimte moet worden gecreëerd. Nou, is dit de telegraaf. Nou is er ook het Nederlands Dagblad... wat vanochtend is uh, verschenen. En daarin staat een verhaal over D66 en de ChristenUnie. En die zeggen, wij willen de coalitie uh, wel steunen. Uh, in de Eerste Kamer dan weer. Hè. Waarom willen D66 en de ChristenUnie? Uh, dat en vooral misschien ook wel de vraag... En wat willen ze ervoor terug? Nou, kijk, de ChristenUnie en D66 hebben het kabinet natuurlijk al een keer geholpen met het woonakkoord. Maar goed, voor de zomer lukte het kabinet niet. Toen is er natuurlijk heel veel gesproken met D66. Toen lukte het niet om eruit te komen. Ik denk dat Alexander Pechtold denkt van... Oh, wacht eens even. Die Siebrand Buma van het CDA, die was voor de zomer buiten gewoon terughoudend. Die wilde nauwelijks met het kabinet samenwerken. Waardoor de ministers bij Alexander Pechtold de deur plat liepen. Maar na de zomer is er een nieuwe Sybrand opgestaan die wat meer om te zeggen, flirt met het kabinet. En nu denkt natuurlijk Alexander Pech van, oh wacht eens even, op het moment dat, dat, dat Sibrand Buma verkeering krijgt met het kabinet, dan hebben ze mij niet meer nodig. Dan heb ik helemaal niets meer te zeggen. Dus ik denk dat hij denkt, wacht eens even, ik moet nu ook eventjes mijn, mijn mooiste rokje aantrekken, anders word ik misschien overgeslagen. geslagen. Ja, en wat zegt het meisje ervan, oftewel de coalitie? Ja, ik denk dat die wel blij zijn met al deze bewegingen. Het is een beetje een soort de algemene beschouwingen in de, in de weekendkranten. En je ziet dus eigenlijk dat het naar elkaar toe beweegt. Uh, Alba Zelstra van de VVD, die zegt van, nou ja, uiteindelijk dat sociaal akkoord is heel belangrijk. Maar als het echt moet, dan moeten we dat toch openbreken om de oppositie te, te kunnen helpen. En je ziet dat de oppositiepartijen ook weer het kabinet willen helpen. Nou, Daar zou je bijna denken van, als ze dit goed aanpakken... dan moeten ze er op een duur wel uitkomen komen met z'n allen. Het worden interessante politieke beschouwingen komende week. Joost, dankjewel voor je voorbeschouwing alvast. Joost Vullings was dat. We blijven ook trouwens eventjes bij de politiek. Want de Partij van de Arbeid, een van de coalitiepartijen, heeft een heel ander probleem. De leden praten vandaag over een eventuele aanschaf van de Joint Strike Fighter. De JSF zorgt voor veel onrust. De Partij van de Arbeid, afdeling in Leeuwarden, heeft aangegeven... op de ledenraad een motie te gaan indienen tegen aankoop. Sjoerd Veitsma is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Leeuwarden. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat komt er allemaal in die motie te staan? Om eerst even een dingetje recht te zetten. De motie spreekt niet uit uh, dat we tegen een vervanger voor de F-16 zijn. Dat heb en ik dus toch ook principe, niet gezegd. Ik vraag alleen wat er in de motie staat. In principe ook niet uh, tegen JSF. Wij zetten in de motie een aantal vragen. En wij hopen dat onze kamerfractie die vragen gaat beantwoorden voordat ze een uh, keuze maken. Nou, de eerste vraag is eigenlijk doe onafhankelijk onderzoek naar de geluidscontouren. Dus zeg maar de overlast van het toestel. De tweede vraag gaat over een beoordeling tussen de JSF en concurrent Saab Griepen... Ja. We gaan ook vragen naar een natuurtoets die uitgevoerd zou moeten worden. En we zijn heel benieuwd naar de economische effecten. En Het is dan incidenteel de tegenorders en structureel de werkgelegenheid op de twee vliegbasis. Ja. En dat zijn geen nieuwe vragen, want die vragen zijn al eerder in een congres aan de orde gekomen in 2009. Maar er is nog geen uitvoering aan gegeven. Nee, kortom, eigenlijk die moties die toen zijn ingediend worden misschien in iets andere bewoording opnieuw ingediend. En ja. de bottomline is, er moeten veel antwoorden komen op al die vragen. Maar heeft u al steun voor uw motie van andere afdelingen? Ja hoor, wij hebben steun gekregen van 38 afdelingen. Dus dat betekent dat wij deze motie gaan indienen samen met 38 andere afdelingen. Um, en los daarvan uh, zijn er ook uh, steunbetuigingen binnengekomen van ongeveer 80 afdelingen. Dus ik ga ervan uit dat uh, die hoeveelheid onze motie in ieder geval zal gaan steunen. Ja. Hoe denkt u dat de partij Leiding gaat reageren? Kan ik niet beoordelen. Um, de motie ligt in lijn met de uitkomsten van het rekenkamerrapport. Uh, dus die uh, uitkomst heeft ons ook niet heel erg verbaasd. Dus ik ga ervan uit dat uh, de partijleiding, maar zeker ook de fractie, wel ontvankelijk is voor de argumenten die wij noemen. Ja, Want de fractie wil eigenlijk ook uh, hetzelfde wat u wilt, namelijk heel veel antwoorden nog op vragen. Dat heb ik ook begrepen de afgelopen dagen. En dat zijn eigenlijk dezelfde vragen die wij ook verwoorden in onze motie. Dus uh, ik ga ervan uit dat uh, de fractie hier wel mee uit de voeten kan. Ja, maar op enig moment komt ook het moment waarop er uh, hom of kuit moet worden gegeven. Oftewel doorgaan met de JSF uh, uh, of niet. Um, schuift de PvdA dat probleem niet een beetje lang voor zich uit? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat uh, zowel in de fractie en overigens niet alleen in de Partij van de Arbeidsfractie... maar ook in andere fracties vragen leven rondom de aanschaf van, uh, van de JSF. En het lijkt mij heel erg verstandig om die eerst te beantwoorden voordat je een, een keuze maakt... en voordat je besluit om je voor 35 à 40 jaar aan dit toestel te binden. Ja, bent u eigenlijk uh, in, in uw hart voor of zegt u van liever niet... Nou, ik ben in ieder geval voor een opvolger van de F-16. Omdat de F-16 uh, zo goed als is afgeschreven. En dus de indieners van deze motie zijn ook niet tegen een opvolger. Maar hebben gewoon vraagtekens bij de keuze die nu gemaakt wordt voor de JSF. Omdat er ook een ander toestel is wat mogelijk ook geschikt is. En omdat wij graag willen weten hoe het nou precies zit met het geluid en het aantal tegenorders. Het is helder. Het komt allemaal aan de orde vandaag in Zwolle. Waar uh, dus uh, de ledenraad is. Meneer Feitsma, dank u wel. Dank u wel. Dag. Het leek een gelopen race voor Angela Merkel... maar ze moet toch nog aan de bak om de verkiezingen te winnen morgen. Daar gaan we het straks over hebben. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Eerst maffia in Nieuwegein. Namelijk een belangrijke Italiaanse maffiabaas gearresteerd... Francesco Nerta. Contact met onze correspondent in Italië, Rob Zoutberg. Rob, wie is deze Francesco Nerta? Francesco Nerta is de, zoals hij hier omschreven wordt... het staat echt op voorpagina's van alle kranten... de superlatitante, de supervoortvluchtige van de Italiaanse maffia... stond op de lijst van de tien meest gezochte maffialeden uh, uh, wereldwijd. Um, 39 jaar oud, gezocht voor een moord in 2007. Hij werd aanvankelijk... Uh, in relatie gebracht met de moord in Duisburg in datzelfde jaar 2007... toen zes mensen door mitrailleurschoten zijn, uh, zijn omgelegd. Dat is niet zo, maar hij is wel een heel belangrijke figuur. Uh, nogmaals voorpagina hier van alle kranten, want zijn arrestatie is gewoon heel belangrijk. Ja, want uh, het merkwaardige is dat hij in een galerijflat is opgepakt uh, in, uh, in Nieuwegein... en hij schijnt daar al een uh, geruime tijd uh, te verblijven. Ja, gewoon in nieuwe ja. uh, uh, zo, zo, zo kan het dus gebeuren. Ja, maar wat, wat... Ver, vertel daar nog bij trouwens: er werden ja. nog vier andere mensen opgepakt ah, ja. en een koffer met 40 kilo kook erin. Ja, dat is allemaal van gisteren. Mijn verbazing is, is, is vooral van niet zozeer uh, nieuwe want ik is het ook goed wonen. Maar uh, dat het in Nederland uh, gebeurt, betekent dat iets? He, he, heeft de maffia een voet tussen de deur of misschien wel vaste voet in Nederland? Nou, dat weten we eigenlijk al sinds vorig jaar. Hè. Vorig jaar is het, de KLPD, het Korps Landelijke Politie... met een rapport naar buiten gekomen over de Ndrangheta in Nederland. Diep geworteld in alle lagen van de zware criminaliteit... stelt datzelfde rapport. Hoeveel mensen gaat het? Enkele tientallen tot honderd leden van die maffia uit Calabrië zijn in Nederland actief. En let wel, als je het hebt over de Ndrangheta, dan heb je het over de machtigste maffia-organisatie ter wereld op dit moment... Omzet per jaar loopt in de tientallen miljarden euro's. Ja. Jij zei net al een beetje in de bijzin van... Uh, nou, verdovende middelen zijn ook in het spel. Is dat het waar ze zich mee bezighouden? Nee, ja, voornamelijk. Maar goed, het is wat ik net zeg, hè, diep geworteld in alle lagen van de zware criminaliteit. Het zijn natuurlijk familieorganisaties, uh, uh, familiestructuren... hoe deze Drangheta uh, opereert, dat ook in Nederland doet... Men zegt ook de politie dat uh, die dan een vooral elders in Europa op dit moment... eigenlijk zo goed uh, wortels schiet omdat het crisis is. En dat het makkelijk is zeg maar, om mensen om te kopen, om verder te komen... om dieper te wortelen in, uh, in, in, uh, in de criminaliteit. En dus ook in Nederland. En we hebben al eerder arrestaties van mensen van dezezelfde clan in Nederland gezien... Het hoeft je allemaal niet te verbazen. wat destijds wel verbazing was dat grote rapport... wat ik net verscheen van die KLPD... leidde toen niet tot uh, verder attentie van de minister van Justitie. Dat trok toen de aandacht. Maar ja, misschien dat door deze arrestatie... van toch deze echte belangrijke bos van de maffia... daar uh, de minister nog een keer over gaat nadenken. Francesco Nerta, daar hadden we het over. Rob, dank je wel. Het wordt spannend en het wordt steeds spannender in Duitsland. Want morgen kiezen de Duitsers een nieuw parlement. Campagnebussen maken de laatste kilometers om kandidaten naar de kiezers te brengen. Bondskanselier Merkel was voor haar CDU gisteren in München. U kennt mij. Ik darf Ihnen sagen dat we het gemeinsam geschafft hebben: dat het 2013 vielen mensen besser geht dan 2009. En unser Ziel is, en ook mijn ganz persoonlijk Ziel: dat we 2017 wiedersagen kunnen. We zijn een stuk voorangekomen. We zijn een starkes land. En het gaat nog meer mensen besser als heute. Het gaat veel mensen nu beter als in 2009. En het is mijn persoonlijke doel dat in 2017 nog een keer te kunnen herhalen, zegt de bondskanselier. Haar uitdagen, Peer Steinboek van de SPD, die was gisteravond in Kassel. En die ging kort, maar krachtig in de aanval. In 47 stonden kunnen ze die tatenloseste, terugwardsgewandendste, zerstrittenste, maar volmondigste Bundesregierung sinds de Duitse Wedervereniging zijn. Over 47 uur kunnen jullie af zijn van de meest achterlijke regering sinds de hereniging. Dat komt er een beetje op neer wat die zegt, Steinbruck. Afhankelijk leken de regeringspartijen weinig tegenstand te krijgen, maar volgens peilingen kan er nu toch van alles gebeuren. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, want wat zeggen de laatste peilingen? Dat het heel spannend wordt of deze regering van Angela Merkel en de liberale FDP... of die nog wel een meerderheid krijgen. Uh, als je de twee politieke kampen splitst in de regering aan de ene kant... en de drie linkse partijen die oppositie voeren aan de andere kant... dan staan ze in de laatste peilingen op een procentverschil... of in andere peilingen zelfs precies gelijk. En er zijn een paar onzekere factoren. Bijvoorbeeld of de liberale FDP, uh, die nu nog uh, vrolijk meeregeren... of die nu überhaupt de kiesdrempel nog gaan halen van 5%. En of er een nieuwe partij in de Bondsdag komt, de Alternatieve voor Duitsland. Het is een partij die de euro op wil breken... of in ieder geval wil dat Duitsland van de Grieken af is. Uh, en dat, die zouden het zomaar kunnen halen. Dat maakt het ook heel onvoorspelbaar. Ja, en kan de regeringscoalitie daardoor in gevaar komen? Nou ja, Angela Merkel die zou wel kanselier kunnen blijven... hoewel niks zeker is natuurlijk bij zo'n ingewikkelde uitkomst... als we waarschijnlijk morgen krijgen... Uh, haar partij, de CDU, die staat rond 40 procent. Een de sociaaldemocraat met Peer Steinbrück... die je net hoorde en die over 47 uur van haar af wil... omdat hij zelf graag dan kanselier wil worden. Uh, die staat rond 25, 27 procent. Dus een enorm verschil. Uh, maar de vraag is dan wel met wie Merkel... als hij weer de grootste wordt, verder moet regeren. De liberale FDP haalt dus misschien de kiesdrempel niet. En als ze we die wel halen, dan gaan die stemmen... natuurlijk vooral ten koste van de stemmen voor de CDU. Die vissen in dezelfde vijver. Dus ook dan kan het zijn dat ze samen geen meerderheid hebben. En als die anti-Europartij in de bondstag komt, hebben ze dus meer dan 5 procent. Ook die vissen in dezelfde vijver. Dus binnen dat kamp valt er eigenlijk alleen maar iets te winnen als je, de of de, de, de, je, je je bondgenoot zwakker maakt. Dus als die coalitie geen meerderheid meer heeft op rechts, dan moet Merkel met de linkse partijen samengaan. Dan komt er waarschijnlijk een grote coalitie van Merkels CDU en de sociaaldemocraten. Beide partijen zeggen, de hele campagne, al dat ze dat absoluut niet willen, ja, als het moet, dan moet ja, het. Na de verkiezingen is alles anders natuurlijk. De de wie gaat hij vandaag ook nog, uh, nog verder? Gaat iedereen nog de straat op in een poging om de laatste stemmers te overtuigen? ja een paar van die grote bijeenkomsten waren natuurlijk ook al gepland, maar ze gaan daar nu echt extra tegenaan. aan. Uh, een derde van het hele budget wat ze hebben voor die campagne voor alle spotjes en folders en zo, uh, een derde wordt in de laatste 72 uur uitgegeven, omdat het echt op dit moment zo dicht bij elkaar ligt dat er volgens de peilingen nog 20 of 30 procent van de mensen niet eens weten op wie ze gaan stemmen. Dus er valt nog heel veel te halen. Merkel heeft hier nu vanochtend in Berlijn een groot optreden. Vanmiddag gaat ze naar haar eigen kiesdistrict aan de Oostzee. Haar uitdager Steinbrück die je net hoorde, die doet zijn met een groot openluchtoptreden in Frankfurt. Ja. De Liberalen om 1 uur vanmiddag in Düsseldorf. Eh, en natuurlijk is zaterdag winkeldag, marktdag. Dus overal in Duitsland zul je lastig gevallen worden vandaag... met de <laughs> laatste ballonnetjes, de vlaggetjes en de kleurpotloden met het partijlogo. Oh, dat krijg je ook dus allemaal. En Morgen dan, nou ja, morgen de grote dag, dan wordt er gestemd. Um, je moet eerst horen, dat ik inderdaad een van de mensen zeggen: eerst ontbijten en uh, dan mag je gaan, gaan stemmen. Um, hoe laat kunnen we de eerste uitslag verwachten? Nou, zoals altijd bij Duitse verkiezingen gaan de stemlokalen precies om zes uur dicht. En dan komen we meteen op Radio en TV de eerste prognoses... op basis van exit polls die bij de stemlokalen zijn gehouden. Vanaf half zeven rollen dan de eerste uitzendingen over de scherm. En na een uurtje of acht weten we het wel. We doen daar natuurlijk als NOS zijnde. Rechtstreeks verslag van met jou, onder andere Wouter. Op radiotelevisie. En u kunt ook het volgen via het internet. We hebben een live blog op nos.nl. Hier op radio. Zal het ongeveer kwart over zes beginnen. Maar u schakelt natuurlijk veel eerder in. Want daar is ook nog die voetbalwedstrijd die we live uitzenden: PSV tegen Ajax. En dat is de brug naar het volgende onderwerp, namelijk het voetbal. Ado Den Haag gaat vanavond in de herkansing. Vorige week werd de thuiswedstrijd tegen Vitesse afgelast. omdat het veld vanwege de regen onbespeelbaar was geworden. Nu speelt Ado weer thuis tegen NEC. met een deels nieuwe grasmat. En het nieuwe gras werd gisteren pas in het stadion gelegd. Piet Jansen is algemeen directeur van Ado Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren is dat gras pas gelegd. Dat kon niet eerder. Ja, dat klopt. Het kon niet eerder. Uh, had altijd eerder gekund, maar het zijn afwegingen geweest die we samen met uh, de gemeente Den Haag en de aannemer gemaakt hebben. Uh, we merkten gewoon dat een gedeelte van het gras bleef het water staan. Wat we ook deden kregen we niet weg. Dat betekent dat we het gras weggehaald hebben. Een stuk onderlag van uh, wat er onder lag nog uh, van grond hebben we weggehaald. Gisteren vernieuwd. En vanavond kunnen we spelen. Ja, nee, je hebt, dat is grasmat eigenlijk van de rol. Hè? Als ik dat ja. in mijn eigen tuin leg, dan uh, zegt uh, zeg iedereen altijd tegen me... dan moet je er een tijdje niet opkomen. Ja, maar, ho, ho, maar er zit wel een verschil in gelukkig. dat <Dum persuade> ja. <fixture> hoop ik wel. <g Miy classy> <laughs> ja, arh, precies. Uh, ik heb ook ervaring met een tuin met gras. Maar het is toch wel wat anders. Uh, kijk, deze grasmatten zijn voor, uh, voor echte voetbalvelden. Dat betekent gewoon dat ze dikker zijn, zwaarder zijn. En uh, die blijven echt liggen. Uh, Nee. Een deel is vervangen, heb ik ook begrepen. Ja, dat klopt. Hadden, maar nee, niet alles, hè? Nee, wat een gedeelte van het veld hadden we problemen. En we hebben ook nog wel twee stukken aan de andere kant gedaan... maar dat is maar een paar vierkante meter die echt in de hoeken slecht waren. Maar een, ja, echt een, een, een strook in het stadion, daar hadden we problemen mee. En uh, de rest uh, niet. Dat konden we vorige week ook op voetballen. Maar op één stuk bleven plassen staan. En het is een beetje een raadsel voor ons hoe dat kan. De media heeft er zeker in de regio... Uh, ...heel veel aandacht aan besteed deze week en dan krijg je allerlei verhalen... ...maar wij staan zelf als aandacht nog voor een raadsel hoe het nou komt... ...maar gelukkig krijgen we nu een, een droge periode... ...dat betekent dat we ook structureel het veld nog kunnen gaan aanpakken... ...want je moet echt, als je het structureel wil verbeteren moet, je, moet de waterafvoer beter... Dan ...moeten we met grote machines erop. Nou daarvoor lag er gewoon met te veel water en was het gas te zacht... ...dan zouden we het echt heel, heel het veld beschadigd hebben... Ja. Maar dat gaan we de komende periode doen om het structureel op te lossen. Maar het is wel gek, want uh, u heeft toch vorig seizoen helemaal geen last gehad. Nee, maar we hebben het veld uh, in de zomer uh, vernieuwd. Uh, dus uh, we hebben uh, het, allemaal het met oude veld eruit gehaald. En, uh, en uh, een nieuwe onderlaag neergelegd. Zodat we uh, eind van de competitie het snel kunnen ombouwen voor de weken hockey. Vervolgens hebben we gewoon een normale opbouw gedaan. Uh, zoals een voetbalveld uh, normaal erbij hoort te liggen. Uh, dat hebben we in de zomer gedaan en uh, de eerste wedstrijd tegen PSV lag het ook perfect bij. Uh, tegen SC was het goed. Nou, daarna hebben we een zware regenperiode gehad en toen ging het water niet meer weg. Uh... Ja, eigenlijk uh, moet het voorlopig even niet regenen in Den Haag. Nee, precies. En uh, gelukkig krijgen we een droge periode. Uh, we hebben deze week ook minder regen gehad. Het was nog wel vochtig, maar stuk minder regen gehad. En het veld is nu klaar uh, goed bij voor, uh, voor vanavond. Ja. Um, ik heb ook begrepen de, uh, vanuit diezelfde media in, in, in de regio bij u, dat een deel van de grasmaat ook met ventilatoren is droog geblazen. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Ja. Klopt. Uh, we hebben er alles aan gedaan om vanavond te kunnen voetballen. Ja. Want uh, anders krijgt u de KVB natuurlijk op uw dak. Ja, maar die hebben we al op ons <laughs> die kijken over onze schouders mee wat we aan het doen zijn. Want ja, we hebben gezamenlijk belang, uh, KNVB en ADO... Uh, dat die competitie natuurlijk gewoon normaal verloopt. Ja, Al, het komt eigenlijk een beetje omdat dat hockey een beetje in de weg zit. Aan de ene kant leuk dat dat toernooi er is... maar aan de andere kant, daarom heeft u moeten gaan experimenteren. Nou, we hebben uh, heel bewust het zelf nu aangepakt in de zomer... zodat we volgend jaar de WK hockey kunnen laten plaatsvinden. Dat is een, groot, een heel groot evenement waar we in de Haag blij mee zijn... Dus dat krijgt nu wel een beetje veel aandacht, maar het biedt voor Ado ook gewoon heel veel kansen het weekrolkje. Er komen gewoon heel veel nieuwe mensen naar ons stadion. Heel veel nieuwe bedrijven kunnen zien wat er allemaal mogelijk is bij Ado. Dus ik sta heel positief daar tegenover, eh, niks van naden van het hockey. Uh, maar we hebben het nu aangepakt, zodat we volgend jaar een kortere opbouwperiode hebben. Zodat we alle wedstrijden in de competitie thuis konden spelen. Want in, ja, een paar maanden geleden zag het uit dat we ook wedstrijden ergens anders moesten gaan spelen. En toen hebben we gezegd, ja, dat kan gewoon niet. Nee. Uh, vandaar dat we in deze zomer het veld omgebouwd hebben. Nee. Eigenlijk met een positieve inslag van we moeten alle wedstrijden thuis kunnen spelen. En maar ja, we hebben wij niet in ons eigen voet geschoten. Ja, precies. Maar goed, het is droog, uh, het, ja. de grasmaat ligt er goed bij... en NEC ja. wordt vanavond ook opgerold, uh, zeggen ze in ja, Den Haag. Hè. Ja, we, we zijn er helemaal klaar voor. Ja. <laughs> Meneer Jansen, ik wens u succes vandaag. Dank u wel voor het gesprek. Ja. De zaterdagochtend die gaat zo verder met Peter en Mieke en natuurlijk de nieuwshow. Ze vragen zich af in de nieuwshow of artsen echt zo onleesbaar schrijven. Ze praten ook met een makelaar hoogwaardig ontroerend goed. Dat gaat dan over de komst van rijke Chinezen en Russen... die huizen kopen in de categorie 10 miljoen euro en meer. Kamerbreed is er om 11 uur, zoals altijd om 11 uur, met Kees en Magriet. En dat gaat natuurlijk over de gevolgen van de miljoenennota. Nog een mooie zaterdag.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 Hij werd sinds 2007 gezocht, onder meer vermoord. Neerter was vermoedelijk al langer in Nederland. In Nieuwegein werden ook nog vier andere mannen aangehouden. De politie vond bij de arrestaties 40 kilo cocaïne en 18.000 euro. En dat zijn de hoofdpunten. Zweden kijken graag vooruit. U herkent het vast.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 Presentatie Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is bijna drie minuten over half negen. Hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Vandaag weer met uh, Peter de Bie. Ja. Veel luisteraars zullen dat uh, toejuichen. Te lang weg geweest. Ja, eigenlijk wel. Goed, wat gaan we doen? Om negen uur komt Paul Frissen. Hij schreef een boek, De Fatale Staat. Ja, wat bedoelt hij daarmee? Hij komt het uitleggen. In ieder geval dat we meer onze eigen boontjes moeten doppen. En dan de vraag waarom twittert de Iraanse president Rouhani er zo vrolijk op los... en feliciteert zelfs de Joden met een feestdag. Dat komt Pijman Javari uitleggen. Verder de hanepoten op doktersrecepten gaan verdwijnen. Is dat erg? Een grafologe die buigt zich over deze vraag. En het laatste onderwerp dat uur is de uitstellen van de proefboring van schaligas. Betekent dit ook afstel? Tussen 10 en 11 gaan we de culturele kant op. Dan komt Jim Taihutu. Hij maakte de film Wolf, een zwart-wit film over Marokkaanse criminelen. Verder een pleidooi voor de architectonische meesterwerken uit de wederopbouw. Ari Storm bespreekt de boeken. En Lieve Joris, zij schreef een boek over de interesse van China voor Afrika. Dezelfde Chinezen laten hun oog vallen op kasteeltjes hier in Nederland. Daarover straks. Maar eerst Die gaan we... Voor de klas. We gaan voor de klas staan. Ja. Je, je ja. moest nog even nadenken. Ja, ik moest even nadenken hoe ik dat uit zou drukken. Precies, want ja. de afgelopen donderdag is in Den Haag het Nationaal Onderwijsakkoord getekend. En grondslag van dat akkoord is de overtuiging dat betere leraren voor de klas... vanzelf betere resultaten bij de leerlingen opleveren. En dat Nederland zo als onderwijsland opgestuurd wordt in de vaart der volkeren. Want ons land moet gaan behoren tot de top 5 van landen met het allerbeste onderwijs. Excellentie, dat is het toverwoord. En over het akkoord praten we met Ton van Hapen. hij is docent economie op een middelbare school... en vakdidacticus aan de Universiteit Leiden. En we praten ook met Jelmer Evers... hij is geschiedenisleraar aan een middelbare school in Utrecht... en mede-auteur van Het Alternatief... Weg met de afrekencultuur en het onderwijs. Goedemorgen, Ege. Goedemorgen. Uh, mogen we even met u beginnen, meneer Van Hapen. Een onderwijsakkoord, uh, wat vindt u daarvan? <laughs> dat is nou, altijd een simpele vraag, hè? Ja, nee, dat is heel simpel. Ik ben die staat er vrij onverschillig tegenover. Dus ik, uh, ik, ik verwacht er heel weinig van. En uh, het is een akkoord wat gesloten is tussen de elites. Dat klinkt altijd wel goed. Ja, dat klinkt wel zo... Maar wat bedoelde je ja, daarmee? Dat bedoel ik mij dat de minister zei dat acht van de tien partijen hadden ondertekend. Ja. En het klopt, en die twee partijen die niet getekend hebben, vertegenwoordigen 80% van de leraren. Ja, de onderwijsvakbond namelijk. Ja. Hè? Ja. Dus uh, leren. Komen, komen we zo uitgebreid aan. Maar de dat de... is de kwestie, denk ik. Okay. Dus dat maakt me wat uh, wantrouwend. Okay. Goed. U ook wel omtrouwen, meneer? Ja, redelijk. Ik vind, ook inderdaad, ik vind het woord nationaal, in, in dit wat, wat Ton zegt, daar ben ik het wel mee eens. Wie is het bedacht dat, het woord nationaal, de minister? Dat zal ongetwijfeld op het Oost eh? ministerie hebben bedacht zijn. Dat hebben goed gedaan, Dat hebben ze heel ja. goed gedaan, klinkt altijd heel goed. Uh, nee, ik, ik ben daar ook... Uh, ik ben ook redelijk really sceptisch tegen het onderwijsakkoord. Uh, er staan wel een aantal goede dingen in. Maar ik denk van, nou, daar kunnen we een paar goede stappen mee maken. Maar over de hele linie gezien... Uh, uh, stel dat je een moppe hebben wij eigenlijk Nee, nodig, ja, dat valt wel mee, uh, hoor. Wie valt even het basisbezwaar samen? Nou, Het basisbezwaar is dat er uh, geschoven wordt met geld, wat al heel lang gebeurt. En dat leraren, die horen dat ook al heel lang. Uh -huh. En dat die iets hebben van, ja, maar dat heeft niet zoveel met mijn werk te maken. Dus de, de zorgen van leraren zijn natuurlijk, is de omvang van de klassen, het aantal uren dat ze moeten geven. Werkdruk. Dat soort dingen. Werkdruk wordt wel genoemd. Maar het, er staat nergens concreet in wat het akkoord daarvoor betekent. Dus er staat iets met, uh, er is wel geld voor, uh, voor scholing bijvoorbeeld... En, maar, maar hoe dat dan bij die leraar komt... leraren willen best scholen. Maar ze moeten wel tijd hebben natuurlijk. Ja, maar, goed, als buitenstaande uh, lezend... dan kom je op 3000 extra leraren die ja. mee gaan doen. Er komt een loonsverhoging van 3,5 procent. Dat is niet waar, De, Oh, dat is niet waar. Ik kan komen we ook zo aan okay. toe. Dan. Uh, uh, de, de, de bedoeling is exact dat, er, dat de werkdruk lager wordt. Dat er ook uiteindelijk minder uren gegeven wordt. Want die. Uh, die, die, uh, die de, wat was het? 1040 uur is verlaagd naar 1000 ja, of zo. Ja, maar ja. Dat, ja, dat maar zullen we die 3000 leraren als voorbeeld nemen? Ja. Dus de minister zegt er komen 3000 banen bij voor jonge docenten. Ja. Voor. Want jonge docenten hebben het moeilijk, kunnen moeilijk aan werk komen, is een goede zaak. Tegelijkertijd zegt ze leraren die moeten hun BAPO, hun seniorenregeling, inleveren. Dus oudere leraren moeten meer gaan werken. Er zijn minder leerlingen. Ik snap het niet. Dus die oudere leraar die werkt meer. Er komen 3000 banen bij. Er zijn minder leerlingen. Ja, Wie doet nu wat? Nou, dan moet je de klasse verkleinen. Ja, dan komt het helemaal goed. Als dat zo is, dan ben, ik, dan ben ik heel blij. Maar dat is toch een beetje de automatische consequentie ook? Nou ja, dat weten we dus niet. Want er staat alleen, uh, er wordt met, met getallen gegogeld. Maar we hebben geen idee, we weten niet hoe het uitpakt. Maar ik snap het niet. Hm. Dus, dat is het, uh, dus ik begrijp dat niet. Maar, maar als waarom u... zeg je dan niet van, nou, waarschijnlijk is de intentie goed. We gaan met z'n allen kijken hoe we dat op een goede manier kunnen uitwerken. In plaats van meteen. Ja, maar weer... het probleem is in altijd de, in, de, in, de, in de proteststand te gaan staan. Kijk, en als je kijkt naar bijvoorbeeld naar het Dijsselbloemakkoord. daar is ja? uiteindelijk heel weinig terecht van gekomen. Er stonden ook een aantal hele goede dingen in. En uh, ik denk dat, dat als dat goed was uitgevoerd. Dat, dat we er wel wat op vooruit waren gegaan. Ik denk dat iedereen er wel mee eens ja, is. Maar goed. daar is in de praktijk niks van terechtgekomen. En, en hoe komt dat dan? Dat er in de praktijk niks van terecht komt? Dat komt omdat, uh, ik vind in ieder geval... dat docenten uh, daar veel te weinig inspraak in hebben. Uh, er wordt altijd gezegd, de docent staat centraal. Maar mm -hmm. uit, als je gaat kijken, dan staan, we, dan staan we eigenlijk nergens. We hebben nergens goede inspraak. Dat is ook niet goed geregeld. Er wordt hier wel in gezegd dat dat uiteindelijk beter gaat worden. Maar ja, goed, daar hoort, ook wel eens, daar hoort tijd bij, professionalisering bij. Uh, en daar is dus weer geen tijd voor omdat de les niet mogen uitvallen. Er staat hier bijvoorbeeld in over de over onderwijstijd hè, van 1000 naar 1000, van 1040 naar mm -hmm. 1000 uur. Nou, dat is Europees gezien nog steeds heel erg hoog. En ik denk ook dat je beter een goede les kan geven dan uh, drie hele slechte lessen. Um, en we en geven drie goede lessen is nog beter. Nou ja, dat is nog beter, maar die kunnen we niet geven, want daar nee. hebben we de tijd niet voor. Kijk, we geven hier ongeveer uh, 750 uur les. Uh, en er staat dan, uh, geloof ik, per les een half uur voorbereidingstijd en nakijktijd tegenover. Um, dat, dat is ook in de Europese geschiedenis onwijs hoog. En als je dan 40 uur eraf gaat halen... dan is dat, wel, he, dan is dat misschien wel, uh, wel fijn maar is een druppel op de gloeiende pla plaats. En um, het enige positief wat ik hier bijvoorbeeld in zie... is dan die ontschotting van die onderwijstijd. Het wordt wat nu meer per jaar dat? bekeken. Ontschotting? Nou, als je nu kijken... voldoe je per jaar aan die 1040 uur? Of nu dus 1000 uur. Mm -hmm. En dat wordt nu zeg maar in de hele onderwijscarrière uh, bekeken. Dus voor VWO zes jaar. Hava vijf jaar, et cetera. Um, en dat, he, dat biedt wat, wat ruimte om wat te gaan schuiven met die onderwijsuren. Want he, je kan in het onderbouw kan je dus heel veel uren maken... en bovenbouw wat minder. Oké, okay, dan dat mag je dat tegen elkaar wegstrepen. Dat zou kunnen, maar dat doet nog steeds niet af... dat, dat, we, dat we nog veel te veel uren maken. En er staat het onderwijsakkoord ook van... we gaan op... He, op in de CO gaan we afspreken hoeveel les we gaan geven. Even terug naar meneer Van Hapen. U zei meteen al in het begin... ja, het klinkt allemaal wel chic. En zo heb ik het eerlijk gezegd ook gelezen... van er is inderdaad een nationaal onderwijsakkoord. Je denkt, nou... Pff, dat is dus dik voor elkaar. Ja, en toen zei u, 80% heeft helemaal niet getekend. En inderdaad, als je dan dus verder leest in alle verhalen... dan kom je dus bij die uh, Algemene Onderwijsbond... die gewoon niet mee heeft gedaan. W hoe, hoe kan je dan überhaupt spreken van een nationaal onderwijsakkoord? Of is dat echt pure PR? Dat is pure PR en het is ook keiharde onzin. En het is iets wat al langer aan de hand is. Namelijk dat leraren, die weten namelijk best wel veel van hun werk. Van hun werk, van hun, van hun praktijk. En die hebben ook praktijkargumenten. En die praktijkargumenten, die worden ook hier weer uh, ja, voortdurend genegeerd. Dus natuurlijk is het zo, je moet niet meteen in de proteststand gaan staan... en dat soort dingen, die, dat, dat klopt ook wel. Want we hebben wat dat betreft al een vrij slechte reputatie... van leraren klagen, laat maar gaan. Maar dat neemt niet weg dat die leraren, die klagen niet voor niks... die hebben gewoon argumenten. En die zeggen dus van, luister eens, ik, waar wij, wat wij willen... is dat wij een overzichtelijke klas hebben... Er is inderdaad wat Jammer zei is waar. Er is geen leraar in Europa die zoveel les geeft als de Nederlandse leraar. Er is geen leraar in Europa die zoveel leerlingen verwerkt als de Nederlandse leraar. Nou snappen wij best dat dat niet meteen opgelost wordt. Maar zet dan in het akkoord dat je er iets aan doet. Dat is het hele Zo simpel is het. Maar, maar Moeilijker de, is het niet. Maar er wordt toch iets aan gedaan? Er, er komt toch meer geld? De, de, de, de salaris gaat omhoog? Nee, maar even voor de duidelijkheid. Hè? Want er komt meer geld. Hoe gaat het in Nederland? De overheid maakt geld vrij. Dat geld gaat naar het bestuur het bestuur, de maatschappelijke ondernemer, hoe ze ook heet te mogen... die gaat vervolgens met dat geld aan de wandel... en gaat bedenken wat goed is voor mijn leraren. En die gaat dan weer naar die scholen... en dan die scholen voeren het uiteindelijk uit. Daar zit het wantrouwen. Maar dat wij iets hebben van, ja, maar wacht even, hoe komt dat geld bij ons? En maar dat die salarissen gaan toch met de ingang van 2014 met 3,5% omhoog? Nee, dat is niet Dat waar. staat ook in het akkoord. Nee, dat staat helemaal niet in het akkoord. Dat is gewoon niet waar. Oh, er staat, wat er gebeurt is dit... Leraren werken net als iedereen in Nederland. Heb ik dat dan helemaal uit mijn duim gezogen? Ja, dat heeft u helemaal verzonnen. Nou, dat kan, kan <laughs> dus, ik me niet voorstellen. Ik ja, zal dat het wel even uitleggen. Ik, ik heb het in meerdere kanten gelezen. Ja, het, het, het is echt niet waar. Oh. Wat er, de, we gaan er wel op vooruit. Maar dat heeft niks met het akkoord te maken. Wat er gebeurd is, is dit. Zoals dit jaar uh, zijn de salarissen bevroren. Toen kwamen de pensioenfondsen die kwamen er niet zo goed uit. Die hadden wat problemen met uh, hun verplichtingen. Dus ging de pensioenpremie omhoog. Hm. Nu gaan we... Twee jaar langer werken. Dus we betalen twee Meer. jaar langer premie. Ja. En we krijgen dus ook twee jaar die uitkering niet. Ja. Dus is het logisch dat je pensioenpremie wat omlaag gaat. Dat heeft niks met dit akkoord te maken. Ook zonder dat akkoord Was, hadden we die 2% die... erbij gekregen. Ja, ja. En voor de rest blijft gewoon de nullijn. Maar er is 34 miljoen vrijgemaakt om eventueel te verdelen onder leraren. Via de CAO, want het is een akkoord, geen CAO. En dat zou eventueel 0,2% kunnen opleveren. Maar goed, maar, en nou, maar, nog, dan heb ik nog, we, nog even een vraag. Oké, wat zeg ook? Nee, even, nee ja. nou, even niet, want ik wil nog even iets <coughs> anders ophelderen. Die, uh, want Peter zei, die onderwijsbond... Uh, die, die heeft niet meegedaan. Maar... Uh, ik vroeg me af hoeveel het uh, percentage docenten die onderwijsbond vertegenwoordigt. Want dat is dan ook nog wel van belang. Ja, er zijn uh, in de algemene vorming, dus basis, uh, basisonderwijs, onderwijs, ...zijn ongeveer 200.000 leraren. De Algemene Onderwijsbond heeft er 87.000. Oké, okay, dus dat is niet, nog niet eens de helft? Nee, nee, nee maar voor de duidelijkheid, het CNV heeft er geloof ik 40.000. Die hebben wel getekend. Advocabo heeft ook niet getekend. En de rest is niet georganiseerd. Dus 80 procent... Is niet vertegenwoordigd in het akkoord. Oké, okay, nou mag meneer even. Ja, net, het, het, het gaat altijd over die nullijn en salaris. En dat, dat, daar heb ik ook wel last van, dat vind ik ook vervelend. Maar wat, wat ik hier dus ook in het onderwijsakkoord weer zie. is dat er. er, worden altijd, hè, er wordt altijd er wordt gezegd van. leraren moeten meer van elkaar leren. Ze moeten meer bij elkaar in de les gaan kijken andere scholen. Dat wil ik ook heel graag. Maar daar is dus geen tijd voor. En wat de overheid dus stelselmatig ook doet is dat ze altijd kleine dingen eruit pakken en daar gaan ze dan helemaal op inzetten. Dat zijn altijd mm -hmm. van die nieuwe hypes altijd. En uh, het niveau moet omhoog We eh, moeten weer meer... Top 5? Uh, de ins gisteren. Nou, nou dat goed. Rollen nee, ja, nou, jullie dan allemaal van het lachen? Nee, eh, ik, ik ja, dat, dat, dat, dat, dat Nee, ik niet. Nee, top, nee, top 5 is prima, er nee, is niks mis mee. Nee, maar ja. dat is, maar fout, is, dat, is dat reëel dan? Ja, natuurlijk. Dat is een fout uitgangspunt, want je gaat namelijk sturen op die, wat er van die top 5 wordt gevraagd. En dat zijn dan PISA-toetsen, noem maar op. Je moet gewoon goed onderwijs aanbieden. Dat gebeurt, dat gebeurt in de klas. Dat ben ik heel met Ton eens. Dat doen docenten. En daar moet je dus inderdaad wel op sturen. Maar als je dan gaat kijken van hè, waar worden we op afgerekend. Nou, op allemaal cijfermatige output, toetsen, cito's, examens. Kijk en dat, dat beperkt enorm onze professionele autonomie. De onderwijstijd beperkt dat enorm. Nou. Um, dus al deze nee, maar goed worden. Er dus weer honderden miljoenen in zo'n akkoord gepompt. Heel veel energie. Iedereen praat met elkaar. Maar het, er is geen zeg maar, totaal aanpak. Omdat alles met elkaar in verband staat. Okay. En daar, daar willen ze niet aan. Goed, goed eh, okay je Zo moet het dan. <laughs> nou ja, nee, ja ik, uh, daar, daar wil ik wel iets over zeggen toch? Ja, nou, nou, mag ik nog even ja? een, een tussenvraagje? Als dan inderdaad dus 80% uh, uh, uh, het niet ondertekend heeft, dan heb je toch helemaal geen akkoord? Nee, ja, natuurlijk niet. Dan heb je, is dan is heb je papieren werken. Oh, ja. Ik begin het dus te begrijpen. Ja, okay, ga goed. nu verder ja. even het dan wel. Nou ja, hoe moet het dan wel? Nou, wat, maar, ik, wat ik echt, dat meen ik serieus ook bijvoorbeeld, neem die professionalisering van net. Leraren willen heel graag professionaliseren. Ja. Ik bedoel, er is geen leraar die zegt: van... Ik wil mijn lesjes afdraaien om half drie naar huis en voor de rest niks doen. Ja, die, nou, wel, die zijn er ook. Oké, okay, die zijn er ook. <laughs> okay. Maar op zich, een leraar is, is net als ieder mens, heeft een zekere ambitie, wil beter worden in zijn werk. Maar het punt is dat er nooit aan die leraar gevraagd wordt: hoe, hoe, zou, je dat, hoe zou je dat willen doen? En ik geef je de tijd voor. En Dan dat die bonden is... toch onder andere? Nou wel? ja, die bonden hebben ook heel lang in dit circuit gezeten, wat echt ver ja. boven de werkelijkheid. is. Misschien moeten er een andere organisatiestructuur nee, maar Er komen. moet gewoon meer ruimte komen voor praktijk. Er moet gewoon een cruijff revolutie in het onderwijs komen. Nee, serieus. Zoals Johan Cruijff zei, de praktijkjongens, de mensen die weten hoe het werkt, die hmm. zijn dus even de baas en die gaan het nou hmm. eens even regelen. Ja. U, maakt dus de, u maakt de indruk dat u begrijpt wat Johan Cruijff al verteld zegt? Ik begrijp Johan Cruijff ontzettend oh. goed. Oh. Oh, dat u wel even de weinige Nederlanders. Nee hoor, want bij Ajax houdt hij voor de rest keurig zijn mond en heeft hij gewoon een aantal mensen neergezet die goed zijn in hun werk, yeah. en hij heeft gezegd doe jullie het maar, en ik ben oud, ik zeg niks meer. En zo moet het. Ja, wij noemen dat in het boek ook Flip the System, dat het systeem meer dienstbaar wordt aan wat de docent doet, en met de leerling dus ook, want daar vindt die interactie ook plaats. En daar ligt echt de oplossing, daar ben ik het echt mee eens. En dat is nu uh, compleet anders georganiseerd het is net alsof wij dienstbaar zijn aan het systeem het paternalisme, van wij gaan wel even voor jullie bedenken wat goed voor ja. jullie is, verschrikkelijk okay. gewoon nee maar, nee maar luister, als je dat nou voor elkaar hebt en de constatering hier, jullie constateren dat in ieder geval allebei, dat er dus eigenlijk geen nationaal onderwijsakkoord bestaat dan is het toch uh, uh, het moment om gewoon uh, uh, de lont in het kruid vast te stellen absoluut, maar... ja zeker <laughs> ja, ja, we... kijk het is kijk, je moet, um, uiteindelijk wil je wat bereiken dan zul je toch samen moeten doen, ik denk dat heel veel schoolbesturen en bestuurders en ook politie wel degelijk ook daar hetzelfde te Overdenken. Maar als je op individueel niveau met iemand praat, denken we eigenlijk dat zie je al deze geluiden zie je overal terugkomen. Op een of andere manier zitten we toch in een spagaat. Als het puntje bij paaltje komt, dat, dat, dat dit er dan weer uitkomt. En dat verbaast me ook zo, inderdaad. En ik denk dat docenten ook steviger moeten zijn. En gewoon meer moeten met de vuist op tafel Maar toch bang zijn, als ik uh, Van goed begrijp... van toch een slecht imago. En dat hebben we af en toe al. Nee, maar ja, maar goed. Kijk, dat imago hangt ook samen met... Uh, dat je inderdaad die verantwoordelijkheid niet krijgt. Ja, dat, is, dat, dat, zijn, dat, dat zijn communicerende vaten. En daarom zeg ik ook, het moet een totaal aanpak zijn. Goed. Hoe nu verder? Nou, ik denk dat, dat inderdaad die, die, die professionele autonomie... die moet gewoon echt invulling krijgen. En daar staat dan wel iets in het onderwijsakkoord. Ja, maar die moet je dus zelf bevechten dan. Ja, dat klopt. Dan moeten docenten moeten ook gewoon opstaan en zeggen van... Hè, de, tot hier niet verder of wij vinden dit goed onderwijs... dus gaan we het ook zo doen. Ik denk dat schoolbestuurders moeten zeggen van... we laten ze dus inderdaad niets. Hè. Die inspectie kan wel dit zeggen, maar dit vinden wij goed onderwijs. Uh, die onderwijstijd bijvoorbeeld. Nou, dus geef maar een boete. Gaat ga maar gewoon aan. Dus we zijn veel te mak met het systeem aan het meegaan. En daar, daar moeten we gewoon ook veel meer uh, tegen ingaan, denk ik. Daar ligt echt de oplossing. Volgens mij moeten jullie je eigen bonden gewoon eens even zo ver ja, krijgen. Die dat is ook ze... aan het werk hoor. Nee, ja. maar dat ze communiceren dat er helemaal geen nationaal onderwijsakkoord bestaat. Want die slag is toch echt voor het ministerie hoor? Ik weet het niet. Ik denk dat uiteindelijk uh, toch wel duidelijk wordt... dat het weer de zoveelste wassen neus is, want we hebben al meer van deze plannen gehad. En er komt een moment dat die praktijkargumenten doorbreken... Ja. en dat leraren zeggen, zo doen we het dus echt niet meer. Hè? Dit houdt nu op. Ja, Dit is de grens gewoon. Precies. Het is uh, veilig en doen. Zo heet het dat, geloof ik, hè, bij Marx. Maar uh, de revolutie komt eraan. Oké, okay. ja, goed. Nou, er zijn genoeg clubjes op het Madi-veld. De komende tijd gaat u er lekker bij staan, zou ik zeggen. Heel veel plezier. Hij hey, zegt hartelijk dank voor de ieder hiervan. Ja, Oké, okay. goed. We spraken met docent, economie en Vakdidacticus Ton van Haperen en geschiedenisleraar Jelmer Evers. Na aanleiding dus van het afgelopen donderdag gepresenteerde. Onthoudt u het woord goed? Nationaal onderwijsakkoord. Het is een vraag wat het bestaat. Bedankt. Hoewel de Nederlandse huizenmarkt dankzij de crisis... En dankzij nauwelijks in beweging komt... is er volop belangstelling voor het topsegment. Kastelen, landhuizen en buitenverblijven vallen zeer in de smaak... bij vermogende Russen en Chinezen. Zo heeft een schatrijke Chinees zijn oog laten vallen... op het duurste woonhuis dat op dit moment in Nederland te koop staat. Het gaat om kasteel Schaloen in Limburg. Met een vraagprijs van om en nabij de 14 miljoen euro. Maar is het kijken, kijken en niet kopen? Leslie de Ruiter geeft de antwoord. Hij is in hoogwaardig onroerend goed bij Hulstkamp Makelaars. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 14 miljoen. Een koopje? Een koopje is het zeker niet. Het is wel iets heel, heel bijzonders. Ja. Uh, hoop van dat soort kopers die redeneren meer van uh, beter duur dan niet te koop. Ja, nou, ik heb het gezien. Het is inderdaad een imposante, uh, een imposant kasteel. We hebben het een, een rijke historie. Dat krijgt er dus voor terug. Is zo'n Chinees daarin geïnteresseerd? Vergeet niet, dit zijn dezelfde partijen... die bij onze collega's van Christie's Real Estate uh, uit Londen... ook schilderijen kopen uh, van 80 miljoen euro van Van Gogh. Dus in dat kader uh, wil men wel degelijk investeren in hoogwaardige kunst en onroerend goed. Je wil wel een leuk muurtje hebben om die van op te hangen. Zo is het, dat kan je niet doen op achter. En, dat, uh... en wordt er dan nog onderhandeld over zo'n prijs van 14 miljoen? Ja, het is zeker niet zo uh, dat men zegt van, uh, doe maar. Uh, die mensen in het hogere segment, die kopen zowel of dat ze nou internationaal zijn... of dat het een, uh, een quote 500 meneer of mevrouw is uit Nederland... die hebben niet voor niks zoveel geld, die onderhandelen scherp. Ja. En kunt u nog meer voorbeelden noemen van uh, dit type optrekjes dat de laatste tijd uh, in, in de smaak valt of onlangs zijn verkocht? Ja, uiteraard. We hebben natuurlijk in Nederland hebben we een vrij ruim aanbod met kwesties van die dure huizen. Nou, dat is zo. En uh, de buitenlandse kopers die weten ons te vinden. Ze zijn we op dit moment ook bezig met een heel mooi bijgebouw bij een kasteel uh, bij, uh, in, de, in de buurt van Wassenaar. Dat is een orangerie. Nou, die gaan we dan het bijgebouw, zeg maar, verkopen. Ja. En, en zijn ze onlangs ook van dat soort uh, gebouwen verkocht? Ja, Huisen? absoluut. absoluut. Ja, ook en... een penthouse in Rotterdam, maar dat was dan geen Chinees, maar een Rus. Maar goed, dat is allemaal uh, ja, Azië. Ja, hoe duur was dat? Dat was 2 miljoen euro. Ja. En zijn het met voornamelijk Russen en Chinezen? Uh, voornamelijk wel. Uh, of Aziaten althans. Ik trek het ietsje breder. Maar we hebben af en toe wel degelijk een verdwaalde Amerikaan... of, een, uh, of iemand uit Brazilië of wie daar. Zijn, nou, zijn ze nou heel patserig? Want ik, ik, ik, ik las dat een Rus had gezegd... die servicekosten voor dat penthouse die aanzienlijk waren... die koop ik maar meteen voor 10 jaar af. Want anders vind ik het zo lastig. Ja, ik vond het wel praktisch eigenlijk. Nou, dat, ja. Als je dat geld hebt. dan kan zelf wel kortingen hebben gekregen? Nee, dat niet. Nee, want dat stort je bij de Vereniging van Eigenaar oh. op een derde rekening. Nee, daar werden geen kortingen op uh, gegeven. Wat we wel merken, is dat ze hele specifieke huizen kopen. Als ik bijvoorbeeld uh, tegen jou zeg, Peter: van ik heb een heel leuk huis op een rustig straatje doodlopend. Dan hmm. denk jij van: ga je oogjes glinsteren dan zeg je. Nou, daar gaan we dan eens naartoe. Als ik dat tegen een Chinees zeg. Die zegt, oh, is het een doodlopende straat? Dan ga ik überhaupt niet eens kijken. En dat zijn wel... Want? Uh, ze vinden er daar geen energie in. Dan, dan stopt de energie in een, door, in een doodlopende straat. Ah. Anderzijds, als je bijvoorbeeld een huis hebt wat aan het water ligt. Dat kasteel ligt overigens ook met een mooie slotgracht. Dus mm -hmm. dat hebben we goed bedacht. Dat is, dat is wel energie. Feng Shui. U zegt het. Ja. Zeg maar, het, het grappige is. Dit is een beetje toch in tegenspraak met wat die makelaars allemaal zeggen. Dat in ieder geval in het allerhoogste segment de prijzen ook het allermeest gezakt zijn. Nou, dat, dat ontken ik ook zeker niet. Ik zeg alleen dat die prijzen die zo gezakt zijn... die bevinden zich nu op een attractief instapniveau. Ja, ja. Zowel voor kopers uit Nederland die komen uit hun winterslaap... Ja. als die ene Rus, Chinees of Amerikaan die zegt... ik ja. sla nu toe. Want nou, er is er absoluut natuurlijk wat gebeurd de afgelopen jaren. Dat ga ik niet uh, ontkennen. Nou ja, je hoort de mensen. En de, daar is een flinke contingent van. U noemt wassenhuizen, dus Zo heb je Aardenhout en, en Bloemendaal enzovoort. Daar staan natuurlijk een hoop van die huizen. die echt allemaal een paar miljoen zijn. En inderdaad letterlijke teksten van die mensen. Ik heb er een paar gesproken. die zeggen. wij hopen echt op een Rus. Want dat is de enige die dit gaat betalen. En ja, dan moeten ze maar bellen. Heb jij nog wel Russen in de portefeuille zitten? Wij gaan niet zeggen dat wij georganiseerde reizen doen... met gecharterde boeings maar, uit Rusland, uit Moskou. Zo is het niet. Maar we hebben vanzelfsprekend met Christie's... die internationale kopersgroep. Dus geen reclamepraatje, het is zo. Nou, maar, maar gewoon die, die, die leggen de vraag bij jullie neer... en je kan bellen als je wat interessant bent. Tuurlijk. Ja. Maar goed, zo'n zo uh, rijke Chinees... of een rijke Rus koopt zo'n zo kasteel. Uh, denk je niet van, oh jee, wat gaan ze ermee doen? Want het is natuurlijk toch Hollandse erfgoed. Ja, uh, er zijn dat denk, natuurlijk mensen die daar een beetje uh, angstvallig bij zijn. Ja, he? ik begrijp dat. Goed, Alleen, eigenlijk zouden ze ja. het moeten omarmen, Mieke. Want uh, wat je duidelijk ziet, er zijn 55.000 monumenten in Nederland. En heel veel van die monumenten die bevinden zich een beetje in een wat niet-optimale staat. Omdat gewoon geld op is om zoiets optimaal te restaureren. Mm -hmm. En wij gaan ervan uit dat die partijen dat wel gaan doen. Ze kunnen het niet opeens paas gaan verven, omdat ze dat hem of, of rood, de Chinese kleur van het geluk. Dat kan niet, want we vallen natuurlijk wel degelijk onder monumentenzorg. Dus ze moeten zich aan bepaalde regels houden. Hele strenge regels, net zo als jullie en ik. Alleen zij hebben het geld ook om dat uit te voeren. Dus u ja. ze zegt dat is alleen maar uh, winst is? Zie, wij zien dat heel duidelijk als winst. Maar, uh, want gaan ze daar ook wonen bijvoorbeeld op zo'n kasteel? Uh, ja en nee. Het wordt meer als een soort... Uh, tuurlijk, er zal iemand zijn die zijn hele hebben en houden naar Nederland uh, verkast. Maar in de regel is het meer zo dat het wordt het gebruikt... Hebt, hè? Ja, normaal gesproken heb je dan een flatje ergens. En zij hebben dan een, een kasteel of een hele mooie villa in het gooien. Dat kan oh. natuurlijk ook. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje... Jammer dat er dan verder helemaal niks meer mee gedaan wordt. En niet toegankelijk voor het publiek of een culturele functie of wat dan ook. Nou, maar ja, waarom zouden even... ze. Uh, het is nu ook niet toegankelijk voor het publiek. Als je nu bij die eigenaar van dat kasteel langs gaat. en nee? je zegt kanker eens bij jou op de koffie. dan zegt hij, wie, wie ben je dan? En uh, ja, Jij mag misschien wel dan Mieke, maar uh, ik bijvoorbeeld normaal gesproken niet. Nou ja, en het, het wordt natuurlijk amper bewoond... want het is hetzelfde probleem als waar een hoop Nederlanders... die kasteeltjes hebben gekocht in Frankrijk een jaar of tien geleden tegenaan gelopen zijn. Dat je nog de koop wel kan betalen, maar vervolgens het onderhoud niet. Ja, alleen dit zijn wel wat diepere zakken die deze mensen ja? hebben. Ja, en dan zie je vaak wel dat er een huismeester of, of, of een staf, zoals wij het noemen... Uh, dat die daar wel gaat, uh, gaat wonen. Ah, van, van een man of zes, zeven en... Vergelijk het een beetje met die luxe jachten. Je, je bent volgens uh, mij net op ja, vakantie ja. geweest, je hebt een bruine kop. Ja. Uh, al die luxe jachten die daar in de haven liggen, daar zie je ook een hele crew op. En die komt ook in zo'n huis. Ja. En toevallig kan ik me ook heel goed voorstellen dat dit ook dan de representatieve vestiging van hun Nederlandse holding wordt. En Kijk, ik denk, Daar is natuurlijk al genoeg over het nieuws geweest. Want dan gaan we nog even door, want gisteren is er erg bekend geworden dat als je 1,25 miljoen besteedt aan uh, iets wat in ieder geval werkgelegenheid oplevert in Nederland, dat je daarbij ook een verblijfsgunning krijgt. Ja. Is dat interessant uh, voor mensen? Want ik bedoel, kan je als Chinees inderdaad een kasteeltje kopen en dan nu tegen, of tot nu toe tegenaan lopen, dat ze zeggen... ja, fijn dat u uw eigenaar bent, maar woonuit gaat u hier niet, hoor. Dat zou kunnen, en daarom zijn we heel blij met die recente berichtgeving. Het was heel, we kregen deze week die publiciteit... en uh, minister Teve die heeft daar direct op ingehaakt, lijkt het wel. Nou ja, hij ja. zei ook, van als je alleen maar hier onroerend koopt, dat betekent het niet dat je een verblijfsvergunning krijgt. Exact, dat heeft hij inderdaad gisteravond gezegd. Waren het niet, wat ik net al aangaf... Ja. ze zorgen wel degelijk voor hun crew, hun staf komt er te ja. zitten... doorgaans, niet altijd, Dus holdingkantoor. En ik denk dat ze dat wel... Ja. laat dat maar aan hun Nederlandse fiscalisten over... om aan die regeling te voldoen die Teve heeft ja. bedacht. Dat ze dus voor voldoende werkgelegenheid zorgen. Ik ga ervan uit. Oh, dan wordt zo'n kasteeltje eigenlijk het hoofdkantoor van Ping Pong International. Ja, je zegt het, ja. je zegt het treffend. Ja. Maar uh, zwart geld, crimineel geld? Nee, kan niet, tenminste in die zin kan het niet. Want dat getrokken. Ja, een theorie. Kijk, we weten natuurlijk nooit exact hoeveel, uh, hoe iemand zijn geld heeft uh, verdiend. Maar we hebben hier nee. in, in Nederland twee sluizen waar je eerst doorheen moet. Vanuit Christie's Real Estate halen we hier door WorldCheck heen. Dat is een heel gerenommeerd systeem... Eh, waardoor we weten dat het geen crimineel geld is. Eh wordt geacht te zijn. En als laatste hebben we nog een Nederlandse notaris. Die ook zegt van, wie koopt het nou? Wie zit er nou achter die BV die koopt? Wie is nou die beneficial owner? Maar, maar die notaris die heeft toch geen enkele controle... of het crimineel geld is een ja of te nee nog. genoeg. Dit is volgens mij geen ene moe. Nou, dat zeg je. Dat, dan zou je aan de Koninklijke Beroepsorganisatie moeten ja, vragen. Die nee, denkt daar heel anders over. Dan krijg je wel een officieel antwoord. Het antwoord is wat u net geeft, maar het is niet zo. Ze willen graag uh, de zaak doen, maar feit is, het gaat natuurlijk ook allemaal... Ook via banken. Hè? Kijk, het wordt ja. gewoon op een Nederlandse bank uh, gestopt. Die het checken. Zo is het. Ja. Maar goed, u zei ook, wordt geacht te zijn. U drukte zich heel uh, genuanceerd uit. Want je weet het natuurlijk nooit. Ja, uh, u, u zegt eigenlijk, uh, mensen moeten er maar mee leven dat het zo gaat. Ja, maar we zien met nadruk ook nogmaals de buitenlandse kopers... die geïnteresseerd zijn in kunst. Die zeggen ook van zo'n zo heel mooi kasteel of zo'n hele mooie villa... dat is a work of art you can live in. En zo propageren wij dat ook vanuit uh, Christies. Stuurt u uh, ons een volletje toe. Ik heb hem in de auto liggen. <laughs> Komt zo tussen oh, okay. de koffiepauze. pauze kijk, jij ja, dat ding? Uh, okay. ja. Goed, hartelijk dank. Uh, Leslie de Ruiter hoorde u van uh, Hulskamp uh, Makelaars. Het ging dus over de, de kastelen, uh, de buitenverblijven en de landgroeden in Nederland. Die wij niet meer goed kunnen onderhouden in sommige gevallen. En waar dan nu uh, Chinezen, rijke Chinezen en uh, Russen op uh, azen. En dat hoeft misschien helemaal niet zo erg te zijn. Tenminste, als ik u goed begrepen heb. Hartelijk dank voor de komst. Dank u. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eerelijvissie Heracles Twente. Het strafschopgebied binnen. en dan gaat hij over de knie. Ado NEC. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. De Groningen RKC. Hij Probeert te komen. Daar neemt hij Hij zit erin. Hij zit erin. En nog kwart voor 9 Roda Eredivisie. Die is niet verkeerd en die gaat erin ook. En West langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.